Vijf uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. President Obama heeft zijn jemenitische collega bedankt... voor de veroordeling van de aanval op de Amerikaanse ambassade... in de hoofdstad Sanaa. Boze betogers probeerden gisteren de ambassade binnen te dringen. Daarbij zouden minstens vier doden zijn gevallen. De demonstranten zijn woedend... vanwege de Amerikaanse anti-islamfilm The Innocence of Muslims. De jemenitische president heeft de beloofd... mee te werken aan de bescherming van de ambassade... en de zoektocht naar de daders. Paus Benedictus brengt de komende dagen een bezoek aan Libanon. Dat doet hij op een moment dat in de regio felle anti-Amerika-protesten plaatsvinden... en in buurland Syrië een burgeroorlog wordt uitgevochten. Toch zijn de veiligheidsmaatregelen in Beirut nog niet opgeschroefd. Doel van de reis is het benadrukken van de eenheid... tussen de verschillende christelijke stromingen in de regio... en om de vrede tussen christenen en moslims te onderstrepen. Onderzoekers van Microsoft hebben een nieuwe vorm van computercriminaliteit ontdekt. Volgens de onderzoekers installeerden criminelen al schadelijke software op computers... terwijl de apparaten nog in de fabriek waren. Met de software konden criminelen microfoons en webcams inschakelen... om achter persoonlijke gegevens van gebruikers te komen. Ook konden de toetsenborden worden bekeken om wachtwoorden te achterhalen.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 Het weer, het is wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen droog... maar in het noorden kan een beetje motregen vallen. Temperatuur schommelt zo rond de 10 graden. Overdag is het zwaar bewolkt, regent het af en toe... en is het ongeveer 18 graden. Pas later op de dag wordt het vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max.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 Eigenlijk zijn de meeste vragen wel beantwoord van vannacht. Uh, ik ben nog op zoek voor Mark naar adresjes waar je zijde de boxershorts kunt kopen. Niels wil heel graag weten hoe hij onder zijn verplichte verzekering uit kan komen. Dat is uh, Niels die in een uh, tentje woont het hele jaar door en uh, ja, eigenlijk gewoon zichzelf niet wil verzekeren, geen ziekenfondspremie wil betalen. 0800-1121 als je adviezen hebt voor Niels. Bob wil weten hoe het zit met verslaggevers en de vertraging die je ziet en hoort... als zij antwoord geven aan bijvoorbeeld uh, de presentatoren van het nieuws. En eens even kijken, nou, misschien dat er nog iemand is met een advies voor Ad... waar hij bruine poppen kan uh, kopen. Of misschien uh, wil iemand uh, toch nog eventjes helpen. Uh, even kijken, wie was het? Peter. Want die wil graag uh, notenschriften hebben voor de pianomuziek van Charlie Koens. Dus uh, als iemand dat nog naar hem op wil sturen... dan is diegene ook van harte welkom om zich even te melden via 0800-1121. En nieuwe vragen kun je natuurlijk doorgeven via dat nummer. En met al dat gepraat over poppen dacht ik, ik draai Living Doll van uh, Cliff Richards. Um, en toen was ik even aan het twijfelen: draai ik dan de jaren 60 versie van Cliff Richard alleen. Of draai ik dan de jaren 80 versie van Cliff Richards samen met de Young Ones. Toen dacht ik, ik doe de jaren 60 versie, want die is iets beter te behappen zo om vijf uur s'nachts. Maar ja,. Die versie met de Young Ones. Ik hoor de Young Ones al in de versie uit de jaren zestig. Omdat ik die, nou ja, eenmaal iets, uh, iets vaker gehoord heb zelfs nog. Dus heb ik toch voor die laatste gekozen. Dus als je echt een beetje aan het doezelen bent, slaperig bent... dan is dit misschien het moment om de radio ietsje zachter te zetten. Look everyone, he's coming through the doors. Brilliant! He didn't even open them! He's here! Wait, wait, do the speech.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 no big huh? hunk Steal her away from me Get got down myself Okay. myself crying dog, sleep Hey Cliff I'm just inventing a Quiet you sound Got to do my best to please her. Um, just cause she's Untied his leg, you? Settle down chaps <clears throat> Got her overnight, an And that is why She satisfies my soul I, I got the one and only instrumental break. It's only a song ring. Well I feel sorry for the elephant. Come on, guys. Got, Got the op stopte net op tijd met meezingen. Ja, <laughs> ja, ja, ja, you. ja, ja. Bye. Als record niet dan ben atta. Atta, Cliff Richard en de Young Ones, en living doll. En ondertussen krijg ik een uh, echt een heel lief mailtje van uh, Diana. Die schrijft... Uh, ik was vanmiddag bij een vitaalwinkel in Woerden. Die zit in het uh, Zuwe Hofpoort Het Zuwe? Nou, daar zat een bruine pop in de stelling... van ongeveer 50, 60 centimeter met kort krullend haar. Ze zat vlak voor de kassa... Dus voor de kassa niet rachten. Misschien als de meneer die haar zocht even belt... kan hij vragen of de poppen ook te koop zijn... bij een vitaal winkel bij hem in de buurt. Ja, dat is een uh, goed advies nog eventjes. Dus um, uh, tot zover de poppen. Die vraag is in ieder geval ook beantwoord. En dat betekent dat ik bijna niks meer over heb. Dus bel met vragen naar 0800 1121. Mark, goedenacht. Ja, goedendacht. Of, of Goedemorgen, mag je zeggen. Het is tien over vijf. Ja, dat mag. Nee, dat mag allemaal hoor. Ja. Wat, uh, ja. wat kan ik voor je doen, Mark? Nou, je had, uh, uh, ik hoorde die vraag hè, over de vertragingen met uh, een satellietverbinding. Hoe dat dan er precies zit. Nou, Ik ben zelf presentator en verslaggever bij RTV Oost. Je bent gewoon reportages... Mark Bakker. <laughs> zeg dat dan. Ja, dat zeg ik <laughs> toch ook. Oh, ja, ik heb alleen mijn voornaam tegen je gezegd. Ja, precies. Ja. Nee, wat leuk, Mark. Ja, ik ken jou nog ja. van de Roze Golf natuurlijk. Ja, van de Roze Golf. Ik heb je ooit ja, een keer hier met dit bedrijf gewerkt. Ik ben er nog steeds. Dus, ja, wat uh, leuk. oh dus je zit ja. tegenwoordig bij, uh, bij uh, RTV Oost. Ja. Dus ja. Uh, en rondom, om 6 uur presenteer ik hier een ochtend, het ochtendprogramma dus, uh, dus vandaag dat ik nu al in de studio in Hengelo ben, maar dat is niet het enige wat ik hier bij dit bedrijf doe. Want ik ben ook verslaggever dus, uh, voor tv ja. en ook met live reportages. En daar hebben we ook te maken met diezelfde vertraging. Ja. Ja, en uh, nou, die vertraging is eigenlijk eenvoudig. Want kijk, als verslaggever krijg je het geluid van de studio, dat gaat via een andere lijn dan het beeld en geluid dat de satellietwagen terugstuurt. Ja. Dus als ik daar uh, ter plaatse ben, dan hoor ik dus de presentator dingen tegen me zeggen. Ik hoor dat de presentator uh, van het nieuwsprogramma mij ook een vraag gaat stellen. Mm. Nou, die vertraging die is nou, een beetje te verwaarlozen. Maar juist uh, het beeld en geluid dat satellietwagen naar de studio stuurt, ja die verbinding, daar zit dus heel veel vertraging in. En dat is ook de reden dat je soms een verslaggever gewoon een paar seconden in beeld ziet staan en dat je denkt, van nou waarom zegt hij niks? Maar dat heeft daar dus gewoon mee te maken. Dus dan heb ik al lang antwoord gegeven, maar dat beeld en geluid is op dat moment nog niet in de studio. Dus uh, dat, dat staat een beetje raar. Maar het is wel zo, uh, de presentatoren in de studio, die kunnen natuurlijk, als ze mijn vragen hoor, of mijn antwoorden gehoord hebben, die geven natuurlijk wel meteen een reactie. Dus daar zit dus geen interactie uh, tussen. Daar, tenminste, dat, dat kost geen tijd. Ja, ja, en dat is hetgene wat Bob nog een beetje verbaast. Ja, maar goed, uh, zolang we nog uh, in. Uh, ja, we werken in een digitaal tijdperk en satellietverbindingen. Dat signaal dat gaat iets van 36.000 kilometer omhoog. Dat moet ook weer naar beneden. Dus dat kost tijd. En het is een digitale verwerking en uh, dat kost ook tijd. Ja, en het zou andersom. Als je bij jou zou staan als verslaggever... dan zou je de vertraging wel weer krijgen natuurlijk. Nou ja, goed, kijk, ik als verslaggever uh, merk zelf niet zo heel erg veel van de vertraging. Uh, in, in die zin dat, kijk, wat ze in de studio tegen me zeggen... dat is, nou ja, dat duurt misschien hooguit een kleine seconde, maar dat is direct bij mij. Maar ja, ik ben nog niet direct in de studio. Nee. Nou dankjewel, wat goed dat je het even uitgelegd hebt. Wat ga je doen straks? Ja, we moeten natuurlijk, we moeten naar, natuurlijk naar Lara en Marsa luisteren. Ah. Ja, ja, we kunnen natuurlijk niet met z'n allen naar Radio Oost gaan zeppen. Dat kan natuurlijk niet. Maar wat ga je doen? Uh, wat ga ik doen? Nou, ik doe ja. net stil binnen. Ik ga eens even kijken hoeveel onderwerpen we ook. Weet het over, je het uh, gewoon nog niet eens, Mark Bakker? <laughs> nou, we hebben het over de bezuinigingen bij de gemeente Hengelo. Uh, we hebben een reportage over vrouwencentrum Rosa in, in Hengelo. En uh, we hebben zometeen ook nog het uh, onder straatpraat. Ik moet nog even een, uh, een zoekplaat gaan uitzoeken. Dus een plaat die gekoppeld is aan het teams. En dan mogen mensen zelf allemaal suggesties geven. Oh. Dus uh, ja. ja. Dus dat, uh, dat, dan zou ik, dan zou ik persoonlijk zou ik Laura van Jan Smit draaien. <laughs> en waarom? Dat schijnt de lievelingsplaat van uh, uh, Diederik Samson te zijn. Ja, ja, oké. Okay. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nou, ik, uh... dat is ook volgens mij, jokt hij dat hij, hoe zeg je dat, dat hij groen ziet, rood ziet. Nou, nee, in ieder geval dat hij ervan kleurt, maar uh, uh, dat heeft hij ergens geroepen. Dat, oh. je te... maar no... nou, dat zou misschien wel kunnen. Noteer, de... Noteer het vast, misschien kun je er wat mee. En uh, verder wens ik je een fijne uitzending en spreek ik je vast wel weer. Ja, oké. Okay. Hey, hey, de... Dat was mooi, Mark, dat je zo even zo stilte liet vallen. Dat het leek alsof we vertraging hadden. <laughs> <laughs> zelfs met een, een GSM-telefoonverbinding heb je vertraging. Hè? Ja, alleen heel klein. Ja, heel klein. Die kan wel eens heel groot zijn. Soms heb je wel eens een verbinding die, uh, met een vertraging van ongeveer 2-3 seconden. Maar de regel valt altijd wel mee. Dankjewel, Mark. Oké, okay, goed. Hoi. Hennie. Ja, hallo. Hallo. Ach, uh, en af en toe heb je ook een galm op je telefoon. Ja, nu denk ik niet meer. Oh, veel beter. Ja. Ja. <laughs> Uh, is er iemand die weet hoe het zit met de generaties? Uh, ik heb al regelmatig gezien uh, vier generaties in de krant. Uh, oma, uh, dochter, kleindochter, achterkleindochter. Ja. Nou, bij mij de vierde. Ja. Een achterklein zoon. Ja. Men zegt, dan is dat niet de vierde generatie. Nou, dat lijkt me biologisch gezien wel de vierde generatie. Maar het is een jongen. Ja. Waarom telt dat dan niet? Nee, maar de, wie heeft jouw wijsgemaakt dat dat niet telt? Ja, mens. Ja, ik heb het in eerste nog nooit gezien. Ik heb ook gehoord van iemand, ja, dat ligt aan de chromosomen. He? Want als het vierde dan een jongen is, hè, na drie meisjes... of na drie jongens een meisje, dat ligt dan aan de chromosomen... dan is het niet interessant meer. Heb ik me laten vertellen. He? Nou, ik snap er niks van, Henny. Nee. Als je... Als ik... Nee, wacht even. Ja. Stel. Ja. Je zet mijn oma, mijn ja. moeder, mij en mijn zoon naast elkaar. Ja. Dan heb je toch vier generaties? Ja, dat is wel zo. Maar men zegt dat dat niet interessant is. En dat heeft uh, verband met, heb ik gehoord hoor, met de chromosomen. Maar misschien weet wel iemand daar een antwoord op. Maar wie is men? Nou... Uh, mensen die dit horen en weten hoe dat in elkaar steekt. Ze zeggen ook, uh, ze zeggen hoor, maar ik begrijp ja. het ook wel. Van vier mannen zie je het nooit in een krant of wat dan ook. Ja, maar heus mannen houden later, Gaan vaak eerder dood, dus die komen niet zo snel aan die vierde man. Tussen aanhalingstekens. Ja, mijn dochter zei ook hoor, die werd nog boos. Want die zei, mama, we moeten een foto maken van de vier generaties. Ik zeg, nee, want het is een jongen nu, het is geen meisje. Oh, ja, maar het zijn op vier generaties. Nou, Henny. Ja. En toen, maar, nou... Ja. Toen wou je geen foto maken. Ja, wel, natuurlijk wel. Maar wat... <laughs> natuurlijk zijn er foto's gemaakt. Maar Hennie, en dat is ook echt Henny. Ja. Luister. Waar woon jij? Waar woon jij? In Soetermeer. Kijk, Henny en wat is je achternaam? Van Boven. Henny van Boven. Uit ja. Soetermeer. Luister. Ik luister. Dit zit in je hoofd. Ja, maar <laughs> dan zit het bij vele mensen in haar hoofd. Nee, want het is... Nee. Nee? Nee. Nee, jij gelooft er niet in. Nee, want het is... Ik, het is gewoon... Het, ja, maar volgens mij is jouw vraag... waarom is er geen, niet meer aandacht voor... waarom is er zoveel aandacht voor vier generaties... als het vier generaties vrouwen zijn? Van hetzelfde geslacht. Ja, ja maar dat ja. komt gewoon omdat het iets schattigs heeft. Het is Dalton's. Nee, Nee, daar was ik al bang voor. De Daltons, dat zijn die boeven. Die hebben een geel met zwart gestreept truitje aan. Dat zijn de vier, vier boeven uit de Lucky Luke strips. Lucky Luke. Uh, Luke, Luke. Weet ik niks van. Nee, dan heb je vier boeven. Het zijn vier broers. En een, ja. he, een grote, een iets kleinere, een nog iets kleiner en een heel kleintje. Uh -huh. En die zie je dan zo naast elkaar staan. En die lijken natuurlijk op elkaar. Dat is gewoon een mooi beeld. Ja. Dus als je vier generaties vrouwen hebt... dan heb je ook zo een beetje dat beeld. Dan ga je kijken ja. van waar lijken ze op elkaar en, mm -hmm. en, en dat soort dingen. Dus als er dan opeens een man tussen staat... ja dan, dan is die gelijkenis wat verder te zoeken. Ja, ja. Maar verder is het natuurlijk als het, als het, als het opa... Of Opa en vader en uh, dochter en kleindochter zijn, dan zijn het toch nog wel vier generaties. Ja, dat weet ik ook wel. Dat kan ik verstandelijk ook wel redeneren. <laughs> oh, gelukkig. <laughs> ja, er is nu voor mij een derde achterkleinkind op komst. En nou, dan wordt er al geroepen: Oh, nou, het zou wel leuk zijn als het nu een meisje is. Ach, Want, ja. Dan hebben we vier generaties. Ja, nou, daar zit wel wat in natuurlijk. Ja, de teleurstelling ja. dat het dan een zoon is, hè? Wel, nee, natuurlijk niet. Voor je luisteren, ik heb zelf drie dochters. Mijn dochter heeft vier dochters. Nou, dat was natuurlijk feest toen er een keer een jongen kwam. Ja, maar het is ook wel leuk, al die meiden. Nou, natuurlijk wel. Zo'n hele kudde vrouwen, ja, dat is ook een leuk. Ja, hele kudde meiden. Ja. Maar even, wat, wat is nu precies je vraag? Nou, hoe dat <laughs> komt... dat daar dan geen aandacht aan besteed wordt... Daar, ik, geloof, ja, ik geloof daar toch ook echt zelf wel in dat daar wel een reden voor is. En dat schijnt, maar ik weet helemaal niet hoe dat precies in elkaar zit... dat hoor ik ook maar roepen hoor, door mensen. Uh, het schijnt met, ja, iets met chromosomen te maken te hebben. Nee, maar het het, de chromosomen daar, die zijn van invloed of, of, of iemand een jong of een meisje wordt. Juist. Juist. En dan is het bijzonder als er dan vier of zelfs vijf... Ach, want dat gebeurt ook wel. Ja. Achter elkaar komen van hetzelfde geslacht. Ja, maar lieve Henny, dat is toch gewoon precies hetzelfde. dat als je vijf keer een muntje omhoog gooit ja. en het is vijf keer kop, dan is dat ja. toch bijzonder duurder de, de, de, dan wanneer je ook af en toe munt hebt. Ja, ja, want ja. Want iedere, iedere keer wordt de kans groter dat het eens dus een keertje een andere van de twee wordt. Ja. Ja, ja, ik heb, jij praat. kunt net als mijn moeder kun je ja zeggen en ondertussen denken nee, ik denk nog steeds nee. Nou ja, <laughs> er ja, zal wel een keer iemand komen die het echt heel duidelijk uitlegt waarom dat is. Maar ik vind jouw uitleg ook helemaal niet zo gek hoor. Nee, hey joh, het is verder ja niet belangrijk. We roepen natuurlijk altijd allemaal. Nee, het is het maar een prachtige vraag. Nee, maar het is een prachtige vraag. Want ik ga er heel erg over nadenken. En ondertussen op de chat uh, word ik alweer gecorrigeerd. Want ik, ik leg het niet goed uit, zelfs. kan ik je nu oh. wel vertellen. Nee, want het is natuurlijk iedere keer als je gooit, is de kans nog steeds 50-50. of je een munt of kop gooit. Ja, die kans, die kans die wordt niet de volgende keer dat je gooit groter dat je iets anders gooit. Nee, maar, nee, de, nee. maar de kans is wel groter dat, er een, dat, dat je iets verschillends gooit dan dat je steeds... Het, nou ja, laat ook maar. Ja. Nou, ik maar. Ik zit... weet al, toen ik mijn derde verwachtte... toen zei mijn man, als het maar een jongen is... ik zei, ja, je hebt 50% kans en meer niet. Ach. Ja, nee, daar dus heb je vind... helemaal gelijk in. Ja. ja. ja, ja. Maar goed, um, uh, wat kan ik nog vragen aan de luisteraar nu? Nou of iemand weet waarom daar wel aandacht aan besteed wordt... en als er een keer een, een van het andere geslacht tussendoor komt... of dat dat de vierde of zelfs de vijfde kan zijn. Dat kan ja. bij mij misschien nog wel gebeuren. Oh. Want ik ben ook pas 75. Leuk, <laughs> en ik ja. heb al twee achterkleinkinderen. Heel leuk, ja. Of iemand uh, ja, daar toch misschien een antwoord op weet. Ja, hoe zit dat dan? Waarom er meer is aandacht de is voor als het allemaal hetzelfde is... dan wanneer het verschilt. Ja, nou, wie weet belt er nog iemand naar uh, 0800-1121. Ja, maar... Misschien is er wel iemand die zegt van... Nou ja, we hebben inderdaad uh, zeven generaties vrouwen hier zitten. Zitten ja, ja. met z'n allen nacht, nachtzussen te luisteren. Je weet het niet. Nou, oké. Okay. Ja, de kans, die kans is wel iets kleiner. Ja, goed. Dankjewel, Henny. Ja, weet je, ik wil nog één ding weten en dat is meer praktisch. Ik ben ja. nachts nog alles wakker en ik hoor jou bijna nooit... maar ik vind oh. het wel heel erg leuk. Ja. Welke nachten ben jij op de radio... Alleen maar van donderdag op vrijdag. Uh, ja, ja, van donderdag op vrijdag. Moet je even noteren? Ja, doe ik. Oké, okay, dankjewel, Henny. Doei. Da. 0800-1121. Uh, oh, de crypto. Ik zou ik nou bijna de crypto vergeten. Nee, uh, snel, uh, snel de crypto. Die luidt deze keer. Komt bij een stoelendans niet voor. Komt bij een stoelendans niet voor. Bestaat uit negen letters. En als je het antwoord weet, dan kun je die. De, de, de, dat antwoord, het antwoord, die, dat. Nou ja, je kunt het antwoord doorgeven via 0800 1121. En uh, dit is een liedje over de Love Generation, speciaal voor uh, Henny. That love, <laughs> you know what I'm talking about? Sinclair en Love Generation, de 0800-1121. Uh, Femi? Ja, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Zeg het maar, Femi. Ik zie op de tv regelmatig autoreclames en zo. Ja. Bijvoorbeeld auto's, 27.000 euro. Ja. 20% bijtelling. Dan vraag ik me af, wat is die bijtelling, waarvoor en waarvan? En waar gaat het naartoe? Uh, de bijtelling. Ja. Ja, die vraag is ook al eerder geweest en ik heb het weer niet onthouden. Dat hoor je, dat, dit is iets wat ik hoor te weten, hoor. Ja, ik ook. Maar ik weet het niet, hoor, Femi. Maar het is, is wel een goede horen. vraag om die nog eventjes te stellen om half zes. Want er is altijd iemand... Te, zo tussen half zes en zes dan gaan er mannen naar hun werk rijden... en die weten dit soort dingen. Ja, dat dacht ik al. <laughs> dat heb je heel goed ingeschat. De bijtelling bij auto's. Als iemand weet wat het is, bel dan even naar 0800 1121. Ik ga erachteraan, Femi. Oké, okay, bedankt. Jij bedankt voor je vraag. Dag. Dag. Uh, ik doe nog één keer de crypto. Die luidt als volgt. Komt bij een stoelendans niet voor... Komt bij een stoelendans niet voor negen letters? En het antwoord kun je ook doorgeven via 0801121. Hey Timo, goeienacht. Hoi, dat is weer met Timo. Hallo. Hey, ik uh, kwam halverwege die vraag van die vier generaties binnen. Dus ik hoop dat ik de vraag goed begrepen Oh jee. Maar als er vier generaties van hetzelfde geslacht moeten zijn. Ja. Dan is de kans op de eerste generatie natuurlijk 100%, want het is of een man of een vrouw, dat maakt in principe niet uit voor vier gelijke geslachten. Maar dan is de kans niet 100%, maar 50% voor het ene geslacht en 50% voor het andere. Nee, ik bedoel meer als uh, je vier mannen van de, van de oh, verschillende ja. generaties... Oh ja, oké, dan is de kans 100% op vier dezelfde. Ja, dan, ja. Maar je gaat of de ene kant uit of de andere kant uit. Maar voor, bij allebei kan je vier generaties van hetzelfde geslacht hebben. Ja, nee, dat klopt. Ja. Dus de eerste keer is 100%. Wacht even, hoor. ik schrijf even mee, want het wordt een rekensom. Ja. Ja. ja. De eerste ja, is 100%. Ja. Uh, de tweede generatie, ja, ik ga ervan uit dat er iedere keer dan één kind geboren wordt. De ja. tweede generatie is de kans dat hij hetzelfde geslacht heeft als de eerste generatie, is dan 50 Ja. Check. Ja. En de derde generatie ook, is de kans ook weer 50 dat hetzelfde geslacht is als de eerste generatie? Ja. En de vierde generatie is het ook weer 50 Dus de kans dat uh, vier generaties hetzelfde geslacht hebben, is 100 Keer 50%, dat is 50%. Keer 50% is 50%. Is 25%, sorry. Ja. Keer, 25, keer 50% weer. Ja. Dat is van 12,5%. En dat is 1 op de 8. Dus als er iedere generatie één kind krijgt, dan is de kans dat er, en als ze allemaal blijven leven natuurlijk. Dan is de kans dat er vier generaties hetzelfde geslacht achter elkaar hebben. Is 1 op de 8. En alle andere combinaties is de kans dan 7 op de 8. Interessant. Vind ik nog best een grote kans dan? Ja, maar is dat goed uitgelegd bij de vraag? Want ik heb de vraag dus niet goed horen. Ja, <laughs> nee, dat, nou hadden. ja, eigenlijk ontkracht het een beetje de vraag. Want uh, Henny vroeg zich namelijk af. Uh, waarom wordt vier keer, uh, vier keer, nou, uh, vier uh, uh, familieleden van hetzelfde geslacht. Waarom wordt dat zo bijzonder gevonden? En toen dacht ja. ik nog dat die rekensom anders uit zou pakken. Oh. En dat je dus... De, want het is zo bijzonder, denk je dan, omdat het bijna nooit voorkomt, zou je kunnen zeggen. Ja, ja omdat ze allemaal doodgaan natuurlijk. Nou, allemaal, maar in ieder geval minstens de helft. Nee, <laughs> dat is niet waar. Nee, sowieso is het bijzonder als je vier generaties hebt. Nou ja, is dat zo bijzonder? De geslacht is natuurlijk een kans uh, acht keer zo klein. Ik, ik, vind het niet, ik vind het helemaal niet zo heel bijzonder. Want stel dat uh, de jongste is, zeg even, de jongste is één. Ja. En, en de ene de en jongste is, uh, nou ja, uh, weet je, een beetje. Ja, tegenwoordig krijgen ze pas op hun 35ste kinderen. Dat is waar, ja. Vroeger werd je met je achttiende al zwanger. Ja, dan kan het makkelijk. Ja, dan kan het makkelijker. Ja, dan kan het makkelijker. Dan kun je een hoop, maar ja, vroeger, vroeger overleed iedereen wel. op zijn 39ste. Ja, maar juist omdat we een hoge leeftijd krijgen, krijgen we ook volgens mij ook later kinderen, omdat we nog zeg maar van het leven willen quote unquote genieten. Oh ja, want daarna, als zodra je kinderen krijgt, is het genieten natuurlijk voorbij. Is het is over is het ja. einde pandepret, kan je niks meer doen, moet je thuis blijven. <laughs> Kom je en nergens meer aan toe. En luizen Tenzij je op je achttiende kinderen hebt gekregen, dan kun je op je 36 kun je weer. Uh... Ja, Helemaal dan los. Is leven, dan is je leven al voorbij als je de reclame moet geloven. Nee, maar op je 36e moet je nog aan je tweede leg. Met, oh, dat je, met, nog, met ja, je vierde ja, man. Maar, nee, maar na je 49 ste word je niet meer in de statistiek opgenomen hè, voor de doelgroepen. Behalve de door Henk Krol. Ja, Henk Krol, ja, maar de marketingbureaus die uh, targeten ze niet meer als je boven de 49 bent. Nee, maar dat dan komt. Val je bij alle statistieken. Dat komt omdat je als je op je 49 ste met, uh, met uh, witte reuswast, dan blijf je de rest van je leven met witte reuswassen. Dan ga je niet meer omdat er op de reclame door een beertje wordt gezegd... dat het allemaal zachter en schoner kan. Ja, je bent niet meer beïnvloedbaar. Dat nee. is het probleem. Ja, dat, dat hoorde dat ik ook is... laatst bij de klantenshow. Bij de wat? Uh, sorry, de klantenshow. Dat is een Al ander radioprogramma. programma. Ja. <laughs> wat, maar wat had je toen? Dat je niet meer beïnvloed werd... Ja, dan ben je niet meer beïnvloedbaar. Dan nee. uh, ga je niet meer voor de impuls aankopen. En dan nee. ben je niet meer afhankelijk van de mening van anderen. En dan zetel je een beetje je eigen weg uit. Dus dan, ja, dan heb je wel geld en je hebt wel wat te besteden. Maar dan laat je niet meer verleiden tot uh, willekeurige uh, miskopen. Nee. Maar waar het misgaat ja. is dat de reclame, wordt, um, uh, uh, de reclame wordt dus niet meer op jou gericht. Nee. Maar ook de televisie- en radioprogramma's, behalve die van Max, worden dus ja. ook niet meer op jou gericht. Want dan kunnen we geen reclame meer om de programma's heen verkopen. Nee, dat is wel lastig. Ja, dan moet je mee, meer in, zeg maar, waardevolle producten, denk ik, dan gaan verkopen. Echt, uh, ja, informatie. Het is ook, ook zo dat de reclame op Radio 1 veel rustiger en informatiever is dan de reclame op andere radiostations. Oh. Uh, stations. Dat is mij eigenlijk nooit opgevallen. Daar ga ik nee, op want wetten. een van de grote plussen van Radio 1 is ten eerste dat er heel weinig gehaald wordt. Ja, dat is Alleen goed, in de ochtend ja. worden zeg maar, nog uh, nieuwsitems uit de vorige nacht worden nog uh, eventueel gehaald. Wat ik dan niet. altijd wel weer heel fijn vind. Ja, dat vind ik ook fijn. Ja. En je hebt minimale reclame. En je hebt dan zeg maar, in plaats van reclame heb je muziek. Ja, en, omdat je die ook. minimale reclame hebt, krijg ik dus maar zo'n klein salaris. Ja, maar jij doet het, werkt het toch niet voor het geld? Ik heb ook helemaal geen reclame, bedenk ik opeens. <laughs> ik doe toch iets niet goed. Nou, laat had je wel reclame. Had toen ik reclame? Over, ja, toen ging het over Oger. Wat is Oger? Oh ja, <laughs> dat is geen reclame hoor. Nou, maar het werd wel 200 keer genoemd. Ja, maar dat, maar dat is zo'n misvatting. Als, dan zeg ik 200 keer Oger, ja. dat, dat geeft toch niet? Pas als ik zeg, nee. daar verkopen ze fantastische pakken. Dan is het reclame, wat ik niet nee, wil maar zeggen. Maar dat is helemaal niet zo. Nou ja, daar laat ik me even niet over uit. Goed, Timo, <laughs> bedankt. Ja. Oké. Okay. Dag. Hey. Hoi. 0800-1121. Johan. Goedemorgen. Goedemorgen. Liggen de broodjes al in de oven? Bijna. Oh, ik krijg altijd zo'n honger. Als ik jouw naam in het schermpje zie verschijnen, krijg ik al honger. Echt? Een soort Pavlov reactie. Dat -reactie. Dan ga ik een ja. beetje kwijlen. Ja, dat is een hele mooie. Ja. ja. Oh, Johan. Ja. Wat is speldbrood? Speldbrood is brood van uh, speldgraan. Ja. En in speld is eigenlijk, werd vroeger hoofdzakelijk gebruikt voor veevoeder. Dat is een hele arme graansoort. Oh, oké. Okay. Want dat schijnt brood. hip te zijn, speldbrood. Ja, maar het is dus brood wat uh, heel goed te eten is voor mensen die een bepaalde allergie hebben. Ja. Omdat die tarwesoort zo arm is, zitten bepaalde uh, eiwitten zitten niet in speldbrood. Nee. Dus die, maar, uh, die maar allergie... Dit is... Het is nu ook een beetje, er zijn er weer van die vrouwen die denken dat ze ervan afvallen als ze alleen maar speldbrood met, uh, Klopt. met asperges eten. Ja, maar als ik morgen een andere soort, uh, uh, twee jaar terug, toen moest alles volgepropt worden met omega 3 vetzuren of zoiets. Echt waar? Hè? Ja, daar nou hoor je nou ook niks meer van. Het zijn allemaal van die rage's. Ja, of als zo donker hadden, mogelijk. Brood eet. Wat? Als iedereen gewoon voor korenbrood eet, wordt heel Nederland uh, blijft fatsoenlijk op gewicht. Ja, precies. Nou, dus. dat, dat wilde ik ook maar even zeggen. Waar bel je eigenlijk over? Ik vroeg me af waarom vrouwen vaak, ik zeg vaak, niet altijd, vaak emotioneler zijn dan mannen. Oh ja, daar kom je nu nog even mee. Ja, daar kom ik nu nog even mee. <laughs> oh, oh, ik heb drie oh. weken terug een plaatje gekocht van Claudia de Breij. Ja. Een heel mooi nummer. Mag ik even bij je schuilen of ze? Oh, mooi is dat, hè. Mag ik is dan bij mooi. jou, heet het. Wat zeg je? Dat is heel mooi, inderdaad. Dat is zo mooi. Ik hoefde maar te draaien. Binnen, boven, in de auto, waar dan ook. En mijn vrouw begint te huilen. Echt waar? Ja. Heeft ze heeft een aantal dingetjes aangekoppeld. En, en dat vindt ze niet vervelend. Maar het is gewoon zo. Maar eventjes, want ik kan me herinneren... het is volgens mij anderhalf jaar geleden. Mm -hmm. Toen belde jij om te vragen... waarom vrouwen altijd iets vragen of zo. Wat was het ook weer? De vrouwen altijd iets vragen. Ja, jij, zie je, jij weet het al niet eens meer. Maar jij, jij, op een of andere manier heb jij altijd van die hele vrouw, nou, vrouw onvriendelijk wil ik niet zeggen, maar vrouwen nee, bevooroordeelde vragen. Heb nee, jij. maar ik heb heel duidelijk gezegd, sommige vrouwen. Ja, ik heb, dat is ik waar. Steriliseer niet. Sommige vrouwen. En die van mij is een hele lieve vrouw. Ja, dat, dat uh, ja. Die zonder meer te lief, maar ze is zo emotioneel. En met bepaalde dingetjes, bepaalde muziekjes. Ik tijdlang, uh, ik heb ze een keer verrast met, uh, toen was ze gaan winkelen. Toen moest ik ze ophalen in de stad. Toen had ik gauw een plaatje opgezet, een cd in de auto van as Voer. Ja. ja. En dat draaide ik toen zij in de auto stapte. Ja. Je lieve schat, dat is voor jou. Oh, nou, wow. nou ja, dan, dan vlieg ze alle Nee, maar Johan, dat is niet het liedje. Dat is het feit dat jij dat erbij zegt. Ja, maar ik zeg alleen maar dat is voor jou en dan, dan hoort er de Nee, dat nee, de jij zegt, lieve schat, dat is voor jou. Ja. Dat zouden nou, alle nee, mannen word, zouden dat of... vandaag tegen hun vrouw moeten zeggen. Nee, is het niet Nationale plop. Kusjesdag vandaag? Eh, uh, weet ik niet. Nee, gisteren was het Nationale Knuffeldag. Vandaag is, of is, haal ik alle knuffels weer. Johan? Ja? Ik ga op zoek naar een antwoord voor jou. Maar Claudia die is, uh, die kan niet meer. Ja, dat kan zonder meer niet. een schat meid. Maar uh, dat is zo vreselijk mooi nummer. Nou, ze kan ook wel een beetje. Katten. Ja, nou. Ze, dat euh, ze kan ook een beetje katten gaan toe komen hoor. Ja, maar dat mag toch? Ja, precies. Ik hou er wel van. Nee, dat is ook waar. Pittige tante. Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel Johan. Werk ze. Hoi. Hetzelfde, hè? Wat doen we? Dag. Dag. Oh, zo'n mooi liedje. Claudia de Brij. Mag ik dan bij jou?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 I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 Kusjesdag is in juli en gisteren was het Nationale Knuffeldag. Even voor de duidelijkheid, hè? Dat, uh, dat je niet vandaag een beetje rond gaat lopen kussen. 0800 1121, dat uh, um, um, nummer kun je nog gebruiken als je Johan kunt helpen met de uitleg waarom vrouwen... Sommige vrouwen, zegt Johan dan, soms uh, zo emotioneel zijn. Dat uh, zouden we heel graag nog even op willen lossen via 0800 1121. Ik wil nog heel eventjes een mailtje erbij halen... naar aanleiding van de vraag van Niels. Die wil namelijk uh, graag onder zijn... Um, onder zijn... Ah, waarom kan ik het nou zo snel niet terugvinden? Die wil graag onder zijn ziekenfondspremie, uh, het heet ze niet meer zo tegenwoordig... maar daar wil hij graag onderuit. Uh, ik kan het niet vinden. Maar iemand schreef van, ja, uh, Niels vertelt dat hij een uitkering krijgt dan zal hij ook zijn premie moeten betalen. Want de samenleving geeft, maar de samenleving neemt ook. En dat vond ik toch wel echt een prachtig verwoord mailtje. Dus ik denk dat, uh, ik zeg het nog even, maar wie het nou stuurde, dat kan ik zo snel niet vinden. Um, en uh, Femi wil weten wat de bijtelling is bij auto's. Want die term ziet ze in reclames voorbij komen. Dus als iemand dat nog even uit wil leggen voor zessen, graag. 0800 1121. En eventueel adresjes voor zijde boxershorts voor Mark. Dan uh, kun je ook nog even bellen. Rita, of Ria, goeienacht. Goedendag. Hallo, zit je in de auto? Nee hoor. Oh, nou wat komt er dan bij jou voorbij? Uh, nee, ik loop gewoon in, in, in het huis. Dus Joh! Nou, ik, ik weet het niet hoor, maar dan moet je even checken... Wat, of je koelkast wel zo goed staat afgesteld. Maar, uh. maar dat allemaal terzijde, waar bel je over? Ik bel even over de crypto. Oh, mooi. Want de opgave is... Uh, komt bij een stoelendans niet voor. Negen letters, daar moet de oplossing uit bestaan. In jij denkt hem te weten. Uh, Rechtzetel. Oh, het was niet makkelijk, hè? Ja, hij was niet zo moeilijk vandaag. Kun jij me uitleggen hoe ik het niet te doen? Uh, uh, even wachten. <laughs> Zal ik het doen? Ja, graag. Ja, want bij een stoelendans, um, dan uh, blijft er nooit één stoel over. Want dan zou iedereen, zeg maar, gewoon kunnen gaan zitten. En het is altijd een actuele. Dus de restzetel is dan helemaal actueel. Omdat er natuurlijk verkiezingen waren. Ja, is wel knap dat je hem niet uit kunt leggen, maar dat het woordje wel te binnen schiet. Nou, ik vind wel dat je dat heel mooi uit kan leggen, bijvoorbeeld. Ja, <laughs> volgens mij uh, maak ik er ook een beetje puin op van. Want ik ken de regels van de cryptogramma nooit zo goed. Maar jou lukte het wel, um, Ria. Ja. Hoe heet je van je achternaam? Van der Schans. Van der Schans. En waar kom je vandaan? Uit Bossenhoofd. Waar? <laughs> Bossenhoofd. het ligt dus een en nette in. Echt waar? Het zit ook op de nek van Wouter. <laughs> Dat duurde even. <laughs> bossenhoofd, Waterbossenhoofd. Ja, ja sorry. Nee, dat, dat, uh, dat is een andere bossenhoofd. Ja, nee, dat is ook zo. Ik had er nog nooit van gehoord. Bossenhoofd, wat een grappige. Ja, toch, maar het is ook een heel kleine dorpje leed van 2000 inwoners. Dus. Oh, en die gaan morgen allemaal tegen jou zeggen: Ria, gefeliciteerd dat je een prijs hebt ja, gewonnen bij tuurlijk. Nachtzuster en... met cryptogram. Uiteraard. Nou ja, ik uh, weet nooit wat ik opstuur, want ik zoek altijd uh, ja. gewoon een, uh, een boek of zo dat we nog hebben liggen. Maar ja, het is het idee dat je een pakketje ontvangt en in ieder geval de eer de hele dag. Dankjewel voor het doorgeven van de goede oplossing. Ja, graag gedaan. En een fijne vrijdag Ria. Ook zo hè. Oké, okay. dag. Gerard. Goedemorgen, Astrid met Gerard. Hallo Gerard. Ik heb de antwoord op de vraag van die bijtelling. Mooi. Um, dat is heel simpel. Uh, als je auto van de, ba auto van de baas krijgt, die kost 40.000 euro, weet ik nu maar wat, dan moet je 20% van die 40.000, dus 8.000 euro, bij je bruto inkomen optellen. Oh. Dus als je 40.000 euro bruto verdient, dan uh, moet je over uh, 8.000 weer optellen. Dus dan moet je belasting betalen over 48.000 euro. Oh, is dat het? Dat is heel, heel simpel eigenlijk, ja. Oh. Koop je auto van 20.000 euro, dan hoef je maar 4.000 bij te tellen. 20% van 20.000 is dus 4.000. Hij ah, zegt ja, maar maar tegen 4.000 euro. Ja, dus dan, dan betaal je normaal als je een bruto een jaar inkomen hebt van 40.000 euro. Moet je gewoon uh, die 4.000 bijtellen, dan betaal je belasting over 44.000 euro. Ah, en... Dat is altijd nog goedkoper natuurlijk dan waar je jezelf een auto moet kopen. ja. Nee, dat, uh, dat, uh, dat uh, klinkt inderdaad zo, maar ja, uiteindelijk, als, je, als, als, je, als er iets met je baan gebeurt, dan heb je geen auto. Nee, nee, nee, dat klopt. Daar nou, maak ik dat me dan maar... altijd weer een beetje zorgen over. Maar, privé, privé kan dit nooit natuurlijk. Privé uh, moet je gewoon zelf je auto kopen, maar als je auto van de zaak hebt of auto van de baas krijgt, dan moet je gewoon uh, 20% bijtelling, 10% bijtelling net. ja. ...moet je gewoon bij je Brito-inkomen optellen, 20 van de aanschaf van de nieuwaarde. Maar als het in de, in de reclame dan over een auto wordt gezegd... ...dan is dat meestal een uh, auto die veel mensen kopen of uh, krijgen van de baas? Ja, altijd. Of verliezen. Zei... Dat zijn dat van ook. die modellen die populair zijn bij... Uh... Ja, je hebt tegenwoordig die elektrische auto's, en dan ja. je, heb je 0 bijtelling. Ja, kijk. Dat is goedkoop je natuurlijk. Ja. Heb jij een auto van de zaak? Nee, ja, een hele grote <laughs> Een oh, Zit er wat in? Ja. Oh, zullen we raad wat die rijdt spelen? Zo lang geleden? Ja. Dat heb, je al, heb je al vaak meer met mij meer dan mee gedaan hoor? Dat oh, dus jij bent degene die altijd met varkens rijdt? Nee. Oh, dan, nou, oh jee. Ik rijd me uh, iets waar jij ook in je auto hebt zitten. Oh, daar ga je weer. Ja, het is. <laughs> <laughs> Volgens mij is dit de <laughs> reden dat ik dit spelletje nooit meer speel. Het duurt eeuwen en ik raad het toch nooit. Ja, oh, je rijdt met benzine of gas. Ja, LPG. Ja, ja. dat was het. Dan oh, nou schiet het me opeens weer te binnen. Dat is toch ook Ja, hard. ik ben al meer op de radio geweest hoor. Echt waar? Ja. Nou, je doet het ook leuk Gerard. Oké. Okay. Ja. Hey, mag ik je bedanken? Zonder dank en een prettig weekend. Tot de volgende keer hè. Oké. Okay. Doei. Hoi. Geert. Ja hallo Mathieert, ik had een antwoordje op de vraag van die vier generaties. Ja, kom maar door. Uh, die, die, die, die 50 50 kost, dat is niet helemaal waar. Oh, gelukkig. Wat is er, wat is er nou aan de hand? Uh, monneke, de, de zaadjes van de man, die hebben heb vrouwelijke mannekenzaadjes. De, de vrouwelijke zaadjes die, uh, die zijn wat sneller. Ja. En de mannekenzaadjes die leven langer. Oh. Ja, dat is, dat is echt lezen. Dus na, nu, na 24 uur zijn de vrouwelijke zaadjes die zijn dood. En de mannelijke zaadjes te leven nog. Ja. Yeah. Dat betekent dus. Uh, die vrouwen die graag een kind willen. en die elke dag. Uh, die het elke uh, heel erg goed doen elke dag. die hebben meer kans. de, de, de kans 50-50. om misschien iets meer voor de vrouwtjes. want die, die zijn sneller. Doen we het onderdag. dan zijn die vrouw, uh, vrouwelijke zaadjes. Die zijn, uh, die, zijn, uh, ja, die, die zijn. die gaan dan dood. En de mannetjes die, die. de mannelijke zaadjes die leven nog. Mocht dan die ijsprong wat later komen, het liggen er mooi te wachten. Dus uh, ja, er zit een dus verschil in uh, mannelijke en vrouwelijke zaadjes wat uh, de boel beïnvloedt. Dat komt neer. Maar, maar als ik het zo hoor, zouden eigenlijk uh, er meer uiteindelijk meer vrouwtjes dan meer mannetjes moeten zijn. Nou, nee, nee, want het is niet zo dat de vrouwtjes altijd winnen. Oh nee, natuurlijk dat, niet. Het is invloed. Dus dan kan bijvoorbeeld gaan naar dan, dan kan het gaan naar 30%, procent. Noem maar iets. Dus het beïnvloedt de boel. Ja. Ja, het is, maar is het, het is toch ook nog euh, erfelijk dat als, euh, als je moeder alleen maar dochters heeft... Nee, als je moeder alleen maar dochters heeft, dan ben je waarschijnlijk een meisje. Maar als je oma alleen maar dochters heeft, dan is de kans vrij groot dat jij ook een meisje bent. Nou, nou dat, dat, dat, nee, dat, is, dat is volgens mij niet zo. Oh, dat ik oh, niet dacht ik. Hm. Nee. Oké, okay. nou. Het ja, eerste wat, wat kan beïnvloeden is eigenlijk het verschil tussen de moerken en de vrouwelijkhuismaties. En heel even voor mij, Geert. Heb jij broers? Ja, ik, nee, ik heb een zus. Je hebt een zus. En, um, en heb, je, uh, heb je kinderen? Ja, ik heb twee zonen. Oh, je hebt ook een hele slechte verbinding op het moment. Ah, dan valt hij net weg terwijl hij min in een verhaal zit over zijn zonen. Dat is nou jammer. Um, 0800 1121 En we hebben eigenlijk nog maar een paar minuten te gaan. Dus bel vooral als je iets kunt vertellen over uh, de vraag van Johan. Waarom sommige vrouwen emotioneler zijn dan mannen? Als je daar een mening of een uitleg bij hebt... bel dan nu meteen even naar 0800-1121. Want het zou fijn zijn als we alle vragen toch eventjes kunnen beantwoorden vannacht nog. Dus um, uh, 0800-1121. Als je weet te beantwoorden waarom sommige vrouwen zo emotioneel zijn. Volgens mij uh, zou je ook kunnen bellen als je denkt te weten... waarom de vrouw van Johan zo emotioneel is. 0800-1121. Karin? Ja. Goedenacht. Goedenacht. Ik dacht, dat wordt wachten tot volgende week. Nou, het zou zomaar kunnen. Maar uh, we, we hebben nog acht minuten, dus uh, je kunt los, hoor. Ja. Ja, ik uh, heb een vraagje over een familielid die in verband met uh, RFN's, van uh, ouders, ja. uh, foto's, alle foto's wil die op de computer staan, van, uh, de, betreft van de ouders. Ja. Maar ja, er staan ook foto's op natuurlijk gemaakt door mij. Ja. En, eh... Uh, als mijn ouders dat hadden gewild, dan hadden ze bijvoorbeeld dat zelf wel gegeven. Oh. He. Maar ja, nu bij overleden, hè, ben, je, ben ik dan verplicht alle foto's te geven. Oeh, wat een goede vraag. Ja, ik vond het een beetje privacygevoelig ook. En wat is, wat is het voor familielid? Uh, mijn, mijn ouders, beide ouders, hè, broer en zus. Ja, maar wie, wat is het voor familielid dat... Uh... Een broer. Eh... Uh... Ja. Die het wil hebben. Oké, okay, dus een broer van je vader of moeder? Van je moeder? Nee, oh, nee dat is een zoon, sorry. Oh. Een zoon. Wacht even. Dus wij zijn broer en zus, maar de zoon uh, wil het dan hebben. Oh, Oké, okay, dus jouw broer? Ja. Jouw broer wil de ja. foto's van jouw ouders hebben? Ja, ja. Nou en... ja, en er staan natuurlijk uh, uh, nare foto's uh, van ziekenhuis, soort dingen, en oh. uh, vrolijke foto's. En dan uh, denk je, ja, hij heeft al twee foto's en ze hebben toen eens een foto gegeven, maar ja, die is dan weer weggehaald door iemand. Oeh, maar dit is, en... wel, het is ook een lastige kwestie dit, maar volgens mij ja. heeft hij net zoveel recht op die foto's als jij. Nou, dat vraag ik me dus af. Het... Want wat, wat, uh, is, dat is van mijn ouders, dus ja. als zij dat bij leven hadden willen geven, dan hadden ze dat wel gedaan. Ja, maar dat is, dat, dat is volgens mij altijd zo met erfeniskwesties. Als daar geen bewijs over is... Nee. Dus als er nergens staat opgeschreven dat ze het niet wilden geven... of dat ze het wel wilden geven... dan heeft hij er volgens mij net zoveel recht op als jij. Ja. Omdat jullie namelijk in dezelfde verhouding tot jullie ouders staan. Ja, ja. En dan zijn ze vijf jaar geleden zeg maar gebroeierd, hè? Ja. Door, door middel van een e-mailtje. Maar dat, dat maakt dan ook niks meer uit? Nee. Nee, volgens mij kan het recht daar dat allemaal niet in de gaten houden. Of iemand gebroeieerd nee. is, of dat het weer goed gekomen is... of dat iemand nou iets ja, goed dat is verkeerd wat heeft gezegd. In, ja. in een e-mail. En, ja. uh, en ja. dan is het natuurlijk voor ouders helemaal niet zo fijn. Uh, eh, dus als er eens één keer een foto gegeven is... met toestemming hè, van hun ja. beiden... dan is dat wat ze wilden. Anders hadden ze gelijk wel een cd gegeven met alle ja. foto's. Ja. Maar ook foto's die door meegenomen zijn, zijn op de computer gezet. Ja. Dat wil dus niet zeggen dat alles gewoon wat op de computer staat... maar gegeven dient te worden. Ja, maar dat, dat, dat, computer... dat is wel een goede vraag. Maar volgens mij, als het hun computer is... Ja? en de foto's staan op hun computer... dan hebben alle kinderen daar evenveel recht op. Had ik maar niet zo stom moeten zijn om dat op hun computer te zetten. Nou ja, het is maar hoe je het beschouwt. Stom. Ik hoop, ik hoop alleen maar dat je het een beetje los kunt laten als het, als het echt zo is. Maar misschien dat iemand daar nog even iets over kan zeggen hoor. Want ik, ik bedoel, yeah. mijn uh, kennis van, uh, van het portretrecht en de fototoestanden... is ook niet heel uitgebreid. Dus 0800 112. We hebben nog maar twee minuten. Dus dan moet er wel iemand nu onmiddellijk meteen bellen. Maar uh, wie weet, Karin. Dankjewel en uh, sterkte yeah. met okay. de toestanden. Doeg. Ja. Doeg. Doeg. Peter. Goedemorgen, Astrid. Hallo, die Peter. Die die zich niet uh, wil verzekeren. Ja. Er is wel degelijk een, een serieuze mogelijkheid. Oh. Hij zou zich aan kunnen sluiten bij een streng gereformeerde gemeente. Dan valt hij onder de <laughs> wet gewetensbezwaarden. Echt waar? Want die mensen laten zich ook niet inenten. Daar zou je ongetwijfeld van gehoord hebben. Ja. God, dus nou, dat is volgens een mij precies... gereformeerde ja. gemeente. Volgens mij is die niet streng gereformeerd. gemeente onder elkaar die we... Ja. Die, die betalen de, de rekeningen dan kennelijk. serieus, hoor. Ja, nee, maar het is, het, volgens mij is hij absoluut niet streng gereformeerd. Maar hij kan wel... Nee, maar wel. hij ijskak. Die zijn er wel meer, denk ik. Maar die nee. kunnen zich wel aansluiten, toch? Maar hij is, wel, uh, hij is wel iemand die inderdaad in staat is... om dat wel te gebruiken om zich aan te sluiten. Dat heb je volgens mij heel goed ingeschat, Peter. Ja, nou, ik zou zeggen... Hij moet het maar eens proberen, of hij zou het kunnen proberen. Ja, het is precies... En nog bedankt voor de, voor de Charlie Koens-opvraag, op, uh, want ik ben diezelfde Peter. Ja, ja dat begreep ik al, ja. Het zou ook nog Peter Kruider kunnen zijn, hè? Die heeft ook hartstikke mooie pianomuziek, de participeren. Ja, hou nou toch op, Peter. Dan gaan niet alle pianomuziek hey, nog even doornemen. Nee, ik weet het, ik weet het. Heel, bedankt <laughs> en succes verder. Ja, jij bedankt voor je bijdrage ja, hij, weer. Dag. dag. Nelly? Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Um... De zaak van die vierde generatie yeah. is heel simpel. heeft niks met chromosomen of het flauwkul te maken. Oh. Mijn oudste kleindochter, yeah. haar moeder, yeah. is de oudste. Yeah. En diensmoeder is ook de oudste. Dan krijg je vier eerste meisjes van, de velfde, van in dezelfde generatie. Dus het kind mm -hmm. is een meisje... Ja. Het kind haar moeder is een meisje. Ja. Het kind haar oma is een meisje. Ja. En het kind haar overgrootmoeder is een meisje. En allemaal het eerste meisje. Allemaal het eerste meisje. Dat maakt het nog bijzonder. Ja. Dus er zijn alle vier, zijn ze als een jongen, als een meisje. <lacht> en dan zijn die, die, is die overgrootmoeder zo. is ja. dan vreselijk trots. En dan maken ze een foto van vier oudste. Kinderen van hetzelfde geslacht. Nelly? Ja. Vind jij ook niet dat het kleinzoontje daar gewoon bij mag? Tuurlijk. Ja, hè, gelukkig. Tuurlijk, maar dan, is het, dan heb je niet. Dat het bijzondere is vier oudste van hetzelfde geslacht. Staat genoteerd. Dankjewel, Nelly. Oh, Oké, okay, fijne dag verder. Hetzelfde ja. dag. Dit was Nachtzuster voor deze 14 september. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Blijf gewoon mailen naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl Tot volgende week. Dag!